Zes uur. Dit is Radio 1, met Tim Overdijk. Met straks in het NOS Radio 1 kanaal de Nederlander Xander Bogaert. Staat in de belangrijke honkbalfinale in Amerika. En de doof van Prins George Alexander Louis in Londen. Nu weer het NOS-chanaal met Renate Evers. PVV Tweede Kamerlid Bontus vindt de PVV-fractie geen prettige omgeving om in te werken. In een gesprek met NRC Handelsblad zegt hij dat PVV-collega's niet durven te zeggen wat ze denken, omdat de macht bij één persoon ligt, partijleider Geert Wilders. Bontes stapte vorige week uit het fractiebestuur... maar is nog wel lid van de fractie. Hij pleit voor meer openheid. Over wezenlijke dingen wordt bij ons nooit gesproken. Uiteindelijk beslist Geert over alles, zegt hij in de krant. Bontes zegt dat hij niet wil opstappen... zoals eerder onder andere Hero Brinkman deed na soortgelijke kritiek. Ik ga niet op ramkoers liggen, zegt Bontes. Maar ze kunnen me uit de fractie trappen. Ik ben mentaal op alles voorbereid. Het Europees Parlement wil het verdrag over de uitwisseling van bankgegevens met de Verenigde Staten opschorten. Het verdrag staat bekend als het SWIFT-verdrag. Het parlement reageert hiermee op de afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSC. D66-europarlementariër Sofie in het veld nam het initiatief voor de stemming. Ze erkent dat het verdrag hiermee nog niet opgeschort is. We gaan er niet over. Wij moeten wel instemmen als zo'n akkoord gesloten wordt. Maar als het een keer gesloten is, dan kunnen wij het niet zelf terugdraaien. Maar het is wel een heel sterk politiek signaal. Uiteindelijk beslist de Europese Commissie over het al dan niet opschorten van het verdrag. Daarin is geregeld dat de Amerikanen onder strikte voorwaarden inzage krijgen in de gegevens... als de internationale veiligheid in het geding is. De bosbranden rond Sydney hebben vandaag niet tot extra problemen geleid, zoals werd gevreesd. Het gevaar voor de regio Blue Mountains is geweken, zegt de Australische brandweer. De afzonderlijke branden zijn niet tot één grote samengesmolten. De brandweer benadrukt dat de crisis nog niet voorbij is. Correspondent Robert Portier. Voor de inwoners van de Blue Mountains blijft uh, waakzaamheid dan ook wel ge uh, geboden. Ze mochten aan het eind van de dag weer terug naar huis. Het was veilig volgens de brandweer, maar werd er ook bij gezegd... blijf vooral op je hoede, want uh, de wind die is zo verraderlijk. Dus houd er zelfs rekening mee dat je misschien vannacht nog moet gaan vluchten. Uit onderzoek is gebleken dat één grote brand veroorzaakt is... door een oefening van het leger, waarbij explosieven zijn gebruikt. Voor het eerst zijn twee Nederlandse Syrië-gangers... veroordeeld voor het voorbereiden van deelname aan de jihad. Eén van hen krijgt een jaarcel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De ander is veroordeeld tot een jaaropname in een psychiatrisch ziekenhuis. Volgens de rechter is hij ontoerekeningsvatbaar. Voorbereidingen voor een jihad, zoals het kopen van een vliegticket... en inzamelen van geld, worden door de rechtbank gezien... als voorbereiding van medeplegen van moord. Henk Westbroek wordt geen burgemeester van Utrecht. De zanger en presentator is door de benoemingscommissie afgewezen. Westbroek zou volgens de commissie niet uit burgemeestershout zijn gesneden. Eerder zat Westbroek in een lokale politiek voor leefbaar Utrecht. Onder de inwoners van de stad was hij de populairste burgemeesterskandidaat. De Italiaanse oud-premier Berlusconi moet opnieuw voor de rechter verschijnen. Nu op beschuldiging van omkoping en corruptie. Napolitaanse aanklagers zeggen dat Berlusconi in 2006 een senator heeft omgekocht. En daarmee zou hij de regering van premier Prodi ten val hebben willen brengen. De senator zelf is in deze zaak veroordeeld tot twintig maanden cel. Hij had een bekentenis afgelegd in ruil voor strafvermindering. Hij kreeg geld aangeboden om met de oppositie mee te stemmen. In Londen is het eerste kind van prins William en zijn vrouw Kate gedoopt. De doop van prins George was in de Koninklijke Kapel van St. James's Palace... en werd geleid door de aartsbisschop van Canterbury. Prins George werd op 22 juli geboren en hij is de derde in de lijn van troonopvolging. <middelen> Twee jaar af en toe buien. Er staat een stevige zuidenwind. Vanavond klaart het op. Morgen is het droog en schijnt de zon flink. En de wind neemt langzaam in kracht af. Het wordt zo'n 16 graden. Vrijdag gaat het enige tijd regenen. En ook het weekend verloopt wisselvallig. De Verkeersinformatie in het is al met al nog steeds een drukke avondspits. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Toch valt het in de Randstad relatief mee door de herfstvakantie. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat een van de langste files... tussen Veenendaal West en de Afrit Oosterbeek, 9 kilometer. Verderop richting Duitsland tussen Arnhem Noord en Duiven, 7. En de A59 valt op van Waalwijk naar Den Bosch, tussen Nieuwkuik en Den Bosch Centrum, 7 kilometer.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 Wees er snel bij. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk. 7 over 6 goede avond. De liefhebbers gaan er voor wakker blijven. De World Series Honkbal beginnen vanavond in Amerika. Dus diep in de nacht hier in Nederland in het tenue van de Boston Red Sox. Deze jongeman van net 21 jaar. Oh, Xander Bogaert making a bid for his first big league home run. And he's got it. He's got it, die eerste home run in de major leagues. Xander Bogaert, Xander Bogaert in het Walhalla van het profhondbal. We gaan ze even bellen straks met zijn moeder. Nederlanders die naar Syrië willen gaan om te vechten... lopen het risico hier te worden vervolgd. Twee Nederlandse Syriëgangers zijn nu veroordeeld... voor het voorbereiden van een jihadreis. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor andere Syriëgangers... zegt het openbaar ministerie. Nou, dat betekent dat mensen zich goed moeten realiseren... dat als zij daadwerkelijk willen gaan vechten in Syrië... dat ze zich in Nederland al schuldig maken aan strafbare feiten... als ze bezig zijn met voorbereiding om daar naartoe te gaan... En als ze daadwerkelijk naar Syrië gaan en daar gaan vechten, dat ze de grote kans lopen dat als ze terugkomen in Nederland dat ze vervolgd gaan worden voor moord als ze daadwerkelijk mensen hebben gedood. Het OM vanmiddag in de rechtbank in Rotterdam, Bibi van Ginkel, goedenavond. Goedenavond. Onderzoeker bij Instituut Klingendaal. De Syriëgangers die vandaag zijn veroordeeld, zijn niet veroordeeld voor terroristische misdrijven, maar voor het voorbereiden van moord en brandstichting. Laat dit zien hoe lastig het is om iemand voor terrorisme te veroordelen. Ja, kijk, het uh, OM had moeten aantonen dat er sprake was van een, een terroristisch oogmerk. Um, en dat is blijkbaar niet gelukt. Dus de rechtbank heeft uh, geoordeeld dat daar uh, in ieder geval onvoldoende bewijs voor was. En heeft het dus gehouden op de, de, de veroordeling voor de voorbereidende handelingen... die uh, nou ja, ze konden zien in, in alles wat ze geconfiskeerd hebben bij de huiszoekingen en dergelijke. En dat uh, richtte zich dus enkel op uh, voorbereiden voor uh, brandstichting en uh, moord. Ja, la laat het ook zien hoe complex. De complexe situatie in Syrië is dat het bijvoorbeeld heel moeilijk is om te bepalen of mensen voor hulp of voor strijd naar het land gaan. Nou, dat vind ik nog niet zozeer uit dit uh, blijken. Kijk, het OM heeft duidelijk een koers gezet nu om uh, dit, soort, uh, dit soort zaken uh, aan te pakken. Zowel de, degenen die plannen hebben om die kant op te, uh, te reizen, maar ook de mensen die terugkomen. Zelf, als u naar mijn mening vraagt, vind ik wel dat dat uh, iets is waar we misschien nog onvoldoende uh, ja, duidelijk hebben van hoe we daarmee om moeten gaan. De situatie is heel complex daar. De motivatie van mensen is heel divers. Dus wat mensen nog wel van plan kunnen zijn hier, is maar de vraag of ze dat ook daadwerkelijk daar, in de realiteit die ze daar aantreffen, uh, ook kunnen uitvoeren. Um, en, uh, en ja, het is bovendien een signaal voor, voor iedereen die die plannen heeft, van uh, wees gewaarschuwd. Terwijl aan de andere kant de overheid ook wel een beleid heeft om mensen die terugkomen toch te willen reïntegreren in de samenleving. Ik vind dat nogal dubbel. Dat lijkt te... oh, haaks op elkaar te staan. Als we even beginnen met het feit dat mensen die er naartoe gaan, die er ja. naartoe willen gaan. Het OM zegt nu middelen in de handen te hebben om deze mensen op voorhand aan te pakken. Ja. Gaat dat gebeuren? Nou, dat, dat zijn ze wel van plan. Ze hebben, uh, dit was echt een proefproces. Ze hebben gewacht met allerlei andere zaken aanhangig maken... totdat ze een uitspraak hadden op deze zaak. We weten dat dat uh, in ieder geval het geval was. Dus ongetwijfeld, nu ze deze uitspraak hebben... Uh, zullen ze ook doorzetten met die andere zaken. Dus we zullen meer zaken volgen. En dan heb je de mensen die terugkeren. Waarvan u zegt, de overheid wil deze mensen ook opvangen... zodat ze zich weer kunnen re in de Nederlandse samenleving. Maar het lijkt met deze uitspraak dat het open, Openbaar Ministerie... straks met open handen staat en dan deze mensen in de handboeien gaat slaan. Ja, nou ja, ze moeten dan natuurlijk altijd nog wel aantonen dat uh, ze strafbare feiten hebben gepleegd. Um, maar goed, de, we hebben de, de persofficier gehoord. Die zegt van ja, uh, puur het vechten en, en, en misschien doden. He, wat nog niet hetzelfde is als terroristische daden, laten we daar duidelijk over zijn. Dat zijn twee verschillende zaken. Maar zelfs dat gaan ze nu ook vervolgen. En dat, ja, dat vind ik toch ook wel lastig, want onze overheid steunt inmiddels ook de oppositie. Uh, officieel. We zijn uh, waar we eerder nog een beetje een vol pan maken. ...door te zeggen van uh, ja, dit zijn mensen zijn die uh, in, in een soort van uh, vreemde krijgsdienst... ...zich tegen een bevriend staatshoofd keren. Hè? Dat waren eerder uh, mm -hmm. een beetje officiële teksten van, van de overheid. Nou, lijkt me dat daar in ieder geval geen sprake van is. Maar het wordt blijkbaar wel zo dat zeg, mensen gaan vervolgen die daar gaan vechten en andere doden. Terwijl dat misschien wel in een, een, een gewone, reguliere vechtsituatie is... ...waar het humanitair oorlogsrecht weliswaar op van toepassing is. Maar ja... De, de, en als ze daarover de schreef gaan, kun je ze dat aanrichten. Maar het, het puur doden in een conflict op zichzelf is namelijk uh, uh, niet uh, illegaal. We gaan kijken wat deze uitspraak inderdaad in de praktijk gaat opleveren. Wat justitie gaat doen met de mensen die terugkeren en ook willen gaan. Bibi Vraginkel, uh, Instituut Klingendaal. Dank u wel. Vanmiddag is in Londen de drie maanden oude Prins George gedoopt. De doop van het eerste kind van Prins William en zijn vrouw Kate. Was tijdens een besloten bijeenkomst met alleen familie en vrienden. Er was geen camera bij. Wel veel belangstelling buiten bij St. James James's Palace, zo zag correspondent Arjen van der Horst. Een royalty-fan van het eerste uur. Ik ben definitely. Gekleed in de kleuren van de Britse vlag. Zittend op een krukje hier achter de dranghekken. Rugzakje mee. Boterhammen ingepakt. Hoe lang heb je mijn wedding hier? Sinds early this morning. En ze zit hier al vanaf de vroege uren, want dit wil ze voor geen moment missen. No, definitely not. Gotta be there. Ja, en ze was er ook al bij toen de baby geboren werd. I was outside the hospital. Are you were waiting there as well? Ja, yeah, outside the Lindo wing, yeah, definitely. Toen stond ze voor het ziekenhuis in Londen waar baby George ter wereld kwam. Um, is of, of George. En dit is een belangrijke dag voor haar. And it's heel special. Het is speciaal van de Church of, England point of view, Want hij is potentiële um, uh, head of the Church of England. En een bijzondere dag ook voor de Anglikaanse Kerk. Want ooit zal Prins George het hoofd van de Anglikaanse Kerk zijn. In being a member of the Church of England, which I am. Um,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 Er is een ongeluk gebeurd op de A59 van Os naar het westen, richting Waalwijk. Het staat tussen Denbos Centrum en de ring Denbos West, 5 kilometer fiede. De weg is inmiddels wel weer vrij. De fiede aan de overkant is ook behoorlijk gegroeid, richting Os, tussen Nieuwkuik en Denbos Centrum, 8 kilometer. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. Het nieuws over Zwarte Piet. Wat dacht u hiervan? In Hoge Zandsappenmeer hadden ze wat bedacht... op de hele discussie over Zwarte Piet. Daar zouden gekleurde pieten meedoen. Maar de organisatie werd met het dood bedreigd. Dus dat gaat niet door. Josephine Trehi is al de hele middag in Zwolle... om te praten over de Zwarte pieten discussie Wat zou Sinterklaas eigenlijk van deze hele discussie vinden, Josephine? Ja, wat een goede vraag. Sinterklaas heb ik hier niet, maar ik heb wel... second best, de hulpzint van Zwolle. Ja, al jaren. mijn Boonstra... Um, wat vindt u van de discussie? Nou, ik begin het zo langzamerhand echt wel uh, echt een onzin discussie te vinden. Want uh, ja, eigenlijk is het ieder jaar weer een terugkerend iets. Het leidt alleen dit jaar wel erg op deze discussie. En het verbaast me ook dat het nu zoveel impact heeft, ook maatschappelijk. Want het, het houdt nu gewoon niet meer op. Het is, is ongelooflijk. En hoe zou het komen dat het dit jaar zo heftig is? Ja, ik weet het niet. Het is denk ik toch wel, uh, ik denk soms wel, van, nou, misschien komt het dat de mensen gewoon het nieuws over de econo economische crisis en uh, over wat er wereldwijd gebeurt helemaal zat zijn. En nu komt het echt aan op onze traditie, het behoud van onze traditie, dat we toch wel een beetje een Calvinistisch landje zijn. Dus je zegt, van, ja jongens, ze blijft af van onze Sinterklaas en Zwarte Piet. Ja, ik moet u even omschrijven, want u heeft vandaag gewoon uw burgertenu aan, hè? Ja. Maar wel een hele mooie ketting, zilver, met een... Metertje. Ja, dat, dat draag ik dag en nacht. Dat is mijn uh, amuletje. Dat uh, brengt me ook heel veel goeds. Ik geloof in het goede sowieso. En helemaal in Sinterklaas. We zijn ook op een hele bijzondere plek. Want u bent namelijk, behalve dat u hulpzin bent... ook de eigenaar van het Sinterklaasmuseum. Zullen we? Nou, durf je het aan? <laughs> ja. Het is dus, uh, in de kelder. We moeten even een uh, stijl trappetje af. En dan... Oh, al wat gezellige muziek. Ja, op de achtergrond hoor je natuurlijk ons kinderkoor, want uh, Sinterklaasmuziek hoort er natuurlijk bij. Dit is, ik moet het even omschrijven, of misschien kunt u het even omschrijven. Hoe groot is het hier, twee bij twee? Nee, nee, nee. Uh, Afmetingen kun je blijkbaar niet goed schatten. Maar het is, het is uh, toch wel uh, ja, vier bij drie, vier bij vier. Het is niet gek groot, maar er kunnen maximaal ook vier, vijf mensen tegelijk naar beneden. En het staat lekker vol. Het staat bomvol. Het is echt, uh, je ziet hier van alles, alles op het gebied van Sinterklaas over de geschiedenis. Beeldjes, verzamelingen uit de jaren 50 en voor de oorlog. Uh, jaren zeventig, LP's, uh, prachtige beelden uit de Filipijnen-intochten. boeken. Boeken natuurlijk, dat hoort er allemaal bij. Uh, prachtige illustraties, mokken, uh, theelepeltjes, vingerhoedjes... Uh, sleutelhangers, flesjes wijn, flesjes bier. Het lijkt even acht wel met de hoofdprijs en win de hoofdrol. Maar het is in ieder geval ongelooflijk wat er allemaal staat. En ik heb het allemaal verzameld en het is nog maar een fractie wat je ziet. En krijgt u hier veel bezoekers? Ja, zeker. Uh, we krijgen ieder jaar meer dan 4000 bezoekers. Dus omgerekend per vierkante meter doen we het ontzettend goed. En zijn we bijna vergelijkbaar met de fundatie. Daar ben ik ook heel erg trots op. Want ja, daar mogen we maximaal vier, vijf man per kinderen beneden. Maar het doet het gewoon erg leuk. En we doneren alle opbrengsten ieder jaar aan het goede doel. Wat met kinderen te maken heeft rond 5 december. Wat denkt u nou dat deze discussie gaat veranderen aan het Sinterklaasfeest en aan uw intocht? Nou, ik denk sowieso dat uh, Sinterklaas uh, sowieso al heel lang aan het veranderen is. Hij gaat wel met de tijd mee. En dat zie je ook al naar, uh, kijk maar naar Zwarte Piet. Van uh, 40, 50 jaar geleden was Zwarte Piet sowieso veel meer een boeman. Hij werd opvoedkundig ook gebruikt met roe en in de zak mee als hij stout was. En hij is nu al veel kindvriendelijker geworden. Maar blijven ze zwart? Nou, bij ons zijn ze sowieso al bruin. Maar alle kleuren gaan ze niet krijgen. Daar geloof ik echt niet in. Nee, Tim, nou ja, want dat was een beetje mijn uh, vraag hier vandaag. Hè. Wat deze discussie nou gaat veranderen in de toekomst. Hier in Zwolle voorlopig niet zoveel. Dat zei de mevrouw van de uh, Intochten straks ook tegen mij. Blanke Vlaai is ook blank. Um, uiteindelijk gaat het misschien toch om de kinderen. En die sprak ik eerder vandaag hier ook op straat. En die maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Als ze maar niet blauw zouden worden... Want dan lijkt het net of ze ziek zijn. De Piet. Nou, de discussie gaat verder. De discussie Josephine in Zwolle die gaat ook harder worden. Want willen we naar het Malieveld? Dan gaan we naar het Malieveld. Komende zaterdag is er in Den Haag een demonstratie tegen de Verenigde eh, Naties. En voor het behoud van Zwarte Piet wordt dus vervolgd. Ondanks dat soort lieve zoete Sinterklaasdeuntjes. We gaan zo direct eens dus even bellen met Aruba. Daar zit een hele, hele trotse moeder. Een moeder van een 21-jarige jongen die vanavond een belangrijke wedstrijd speelt. De Amerikaanse prof honkbal. Sandra Brown is haar naam. Straks. When I was a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hit. With regret, I'm willing to bet, say the oldie again. It gets harder to forgive and harder to forget gets under your shirt like a dagger a work The first cut is the deepest but the rest are flipping hurt You build your heart of plastic, you're cynical and sarcastic And end up in the corner on your own Cause I love to feel loved but I can't stand the rejection I hide behind my jokes as a form of protection I thought I was close but under further inspection It seems I've been running in the wrong direction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 Cause when you're apart, you don't wanna mingle. When you're together, you wanna be single. Ever the chase to taste the kiss of bliss that made your heart tingle. How much greener the grass is with those rose tinted glasses. But the butterflies, they flutter by and leave us on our asses. Cause I love to feel love, but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction. Fishing the sea for me to make a selection I'd jump in if it wasn't for my ear infection Cause all I wanna do is try to make a connection It seems I've been running in the wrong direction Oh-oh Door Passenger. Komende nacht is de grote finale van het prof in de Verenigde Staten. De World Series. Finalisten, dat zijn de St. Louis Cardinals tegen de Red Sox uit Boston. En in die finale speelt een Nederlander in het shirt van de Boston Red Sox. Oh, Xander making a bit for his first big league home run. En he's got it. He's got it. Xander, of toch gewoon Xander Bogarts. Weet je wat we vragen aan iemand die het vast wel weet? Zijn moeder, Sandra Brown. Goedenavond. Goedenavond. Is het luidraad. gewoon ook Sander Bogaerts? Gewoon Sander Bogaards. Kijk eens, ik spreek ongetwijfeld met een hele trotse moeder. Zeker weten, zeker. Want u gaat natuurlijk kijken, als hij in die finale speelt, hij speelt pas sinds deze zomer, sinds augustus, echt op het hoogste augustus. niveau. Ja. Toen, hij, toen hij jong was, had u toen al zo'n idee dat hij het zover zou gaan schoppen? Wel, um, we zijn mensen die altijd onze kinderen aanmoedigen. Dus van kleins af aan heeft hij gezegd, hij heeft gezegd ik wil ooit professioneel handbalspeler worden. En toen ze trainen, zag je gewoon zijn talent in hem zitten. Dus ja, dat het, dat het waar werd, ja. Je volgt je droom, je bidt en je speelt goed bal en dan gebeurt het. En dan gebeurt het, klinkt wel heel simpel mevrouw. Ja hoor, voor ons klinkt het simpel, want we hebben hem al deze jaren hebben we gekeken hoe het ging. En voor ons is het gewoon de natuurlijkste zaak van de wereld. Maar nu weet de wereld het en is van wow, maar ja, wij zagen het al aankomen. Want van jongs af aan deed hij dat met zijn broer, zijn tweelingbroer, Jair. Jazeker, ze zijn allebei samen opgegroeid spelen. maar we komen eigenlijk uit een hongbalspelend familie. Oh echt waar, Vertel. Alle ooms hebben honkbal gespeeld. En de oom die hun vanaf een jaar of vijf waren, begon te trainen in de achtertuin bij oma. Die is een fervente Little League trainer. Nog steeds. Tot de dag van vandaag is hij bijna 60 En nog steeds traint hij gewoonbouw Little Leaguers. En het begon dus... allemaal in de achtertuin van oma. In de achtertuin van oma met een bezemstok en amandelen. Oma heeft een grote amandelboom en toen mochten ze met zo'n fijne bezemstok mochten ze amandelen slaan. Nou, als je amandel kan slaan met een bezemstok, kan je een slaan met een knuppel. Waar de, bol, waar de bal vaak bij meer dan 100 kilometer per uur op je afkomt. Dat is dus een hele goede voedingsbodem geweest. En toen zagen de ooms ook al dat deze jongens het ver zouden gaan schoppen. Zeker weten, maar het, het, zoals je zegt, het is een goede voedingsbodem, want ze werden vaak gekozen voor selecties, dus dan krijg je ook extra trainingen. Weet je wel, dat een normale kind niet krijgt, dan word je extra getraind als je mag meedoen met verschillende landelijke selecties. Dus dat, dat was in zijn voordeel ook nog. Dus ze zijn samen, samen gegaan totdat ze in de Dominicaanse Republiek begonnen en toen begon Zander steeds verder vooruit te gaan dan Jair, maar Jair wist er toch wat bij te de benen. Hij bleef met de Boston Red Sox tot um, een jaar geleden. Toen we, mocht hij met de, de manager van de toenmalige Boston Red Sox, Theo Epstein, die mocht een speler kiezen om mee te nemen naar de nieuwe ploeg waar hij ging. Dat was de Chicago Cubs. En toen heeft hij gekozen dat Jair met hem ging, dus toen gingen ze uit elkaar. En heeft Maar Jair, na... maar Jair speelt geen profondbal meer, toch? Nee, en toen Jair naar de, de cup ging, toen werd hij na drie maanden, hebben ze hem laten gaan. Dus dat vonden we wel, oh, waarom was hij niet gebleven, weet je wel. Maar ja, het is gewoon het lot. En het is Jair, is, lot. Was, is Jair nou zijn grootste fan, of? Zeker weten. Ja hoor, ah, zijn broer is een grootste fan. Hij gaat nu, ik moet nu, na dit gesprek, moet ik meteen naar het vliegveld om hem gedachten uit te zwaaien. Want hij gaat de eerste, vanavond komt hij pas aan. Dus pas morgen gaat hij het eerste spel zien. Oh, gaat ik u ga zelf niet mee? Oh. Pardon? Gaat u zelf niet mee naar Amerika? Niet nu. Ik ga volgende week dinsdag. Ik ben niet zo'n vlieger, zoals ze dat zeggen. Het is heel, ik vlieg heel slecht. Dus um, ik was er laatst in augustus toen u werd opgeroepen voor de major leagues. En uh, ik vind het heel traumatisch om te vliegen gewoon. Aha, dus okay. ik moet echt voorbereiden om te gaan. Mm -hmm. En pas, ik zeg, als ze we weer een wedstrijd hebben in Boston, dan ga ik weer. Want en is... vijf uur vliegen daar naartoe en oh, dat vind ik maar niks. Vanuit Aruba. en Want de bedoeling is natuurlijk dat de wedstrijd over vier gewonnen wedstrijden gaat spelen. En ik neem aan dat u er wel vanuit gaat dat u zo met de Red Sox gaat winnen. En hallo, geen twee uh, Geen aan. nee. Geen -twi twijfel, daar houden we van. Sander Brown, de moeder van Xander Pogaarts, finalist in de World Series. Dankjewel. Bedankt, hoor. Groetjes, doei. Ja, Dag. Dat brengt ons bij het eind van dit NOS Radio 1 journaal uh, Joost Mans, goedavond Spits, goedenavond. Tim, goedenavond. Wat gaat je doen? Ja, over uh, orde en gezag in de klas gaat het. Daar kunnen we het niet vaak genoeg over hebben, zal je, zal je denken. Dat, dat is ook zo. Um, hoe krijgen we dat nou ooit uh, weer een beetje op niveau? Kijk, ik zeg als de leraar geen gezag uh, meer heeft... hoe moet dat dan later, hè? in het la latere leven van, de, van onze pubers? Er is een probaat middel om in de klas althans... het gezag terug te krijgen voor de leraar. En dat zijn dingen uit het verleden. Die noemden we wel eens strafregels. Strafregels, Joost. Ja, ja, strafregels in de klas. Ze zijn namelijk heel effectief en ze brengen ook nog eens een keer... Het Spijbelen terug. Astrid Boon is een, is een groot voorstander, die zit niet, helaas niet in mijn show, wel een andere opvoedkundige. Maar zij heeft daar veel over geschreven, ook een mooi boek. Ik praat erover, ik ben het ook helemaal met haar pleidooi eens... strafregels zijn een goed idee voor orde in de klas. Bij mij in de show zitten opvoedkundige Marina van der Wal... en een trainer in het schoolklassenmanagement. Jawel, René Kneiber hoort u straks. Bel WNL om uw reactie te laten horen. Kan op 0800 1121 1121 is dat mooie nummer. En kom dan ook binnen in het theater van het argument op Radio 1...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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. En het is even, nee, bijna anderhalve minuut over half zeven. Mijn naam is Freddy van Tijn. Het Europees Parlement wil het SWIFT-verdrag met de Verenigde Staten... over de uitwisseling van bankgegevens opschorten. Dat is een reactie op de afluisterpraktijken... van de Amerikaanse geheime dienst NSE. D66-europarlementariër Sofie in het veld... nam het initiatief voor de stemming. Uiteindelijk beslist de Europese Commissie... of het verdrag wordt opgeschort. De Italiaanse oud-premier Berlusconi moet opnieuw voor de rechter verschijnen. Nu op beschuldiging van omkoping en corruptie. Berlusconi zou in 2006 een senator hebben omgekocht... om de regering van premier Prodi ten val te kunnen brengen. De senator is al veroordeeld. En voor het eerst zijn twee Nederlandse Syriëgangers veroordeeld voor het voorbereiden van deelname aan de jihad. De een krijgt acht maanden, de ander is veroordeeld tot een jaar opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij is ontoerekeningsvatbaar. Voorbereidingen voor een jihadreis, zoals het kopen van een vliegticket, ziet de rechtbank als voorbereiding van het plegen van moord. En Haagse agenten hebben vorig jaar in totaal 663 keer geweld gebruikt. 19 keer was dat volgens de leiding ongeoorloofd geweld. De politie heeft de cijfers beschikbaar gesteld na een uitzending van Omroep West. Oud-agenten en slachtoffers vertelden daar dat de Haagse agenten racistisch zouden zijn. De politie zegt dat uit de cijfers blijkt dat de beeldvorming niet klopt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Willemijn Aubert. Er trekken regenbuien over het land waarbij ook kans is op onweer. En vooral in het noordwestelijk kustgebied staat veel wind... En het KNMI heeft een waarschuwing uitgegeven geldig voor de provincie Noord-Holland en ook de Waddenzee en de Waddeneilanden. Want daar is kans op zware windstoten tot 85 km/uur. per uur. In de loop van de avond trekken de buien naar het oosten weg en in de nacht klaart het op. Het wordt koeler dan afgelopen nachten met minima rond 9 graden. De zuidwestenwind waait stevig door met 3 zee 6 boven. Morgen blijft het overdag droog en schijnt de zon vaak. Het wordt 16 graden en de zuidwestenwind is eerst matig verkracht, maar zwakt later wel af. En na morgen breekt de periode aan met wisselvallig herfstweer. Vanaf zondag wordt het minder zacht en dan gaat het ook hard waaien. ANB Verkeersinformatie. Het is uiteindelijk een vrij drukke avondspits geworden. Toch lossen de files nu snel op. Er staat nog zo'n 80 kilometer. De meeste vertraging zien we in het midden van het land. De files op de A1 zijn ook nog niet opgelost. Uh, niet alleen de dagelijkse richting Amersfoort, maar ook richting Amsterdam loopt het nu vast. Daar staat tussen Naarden en Muiden 8 kilometer. En op de A12 staat er een vrij lange file van Utrecht naar Arnhem. Tussen Veenendaal West en de afrit Oosterbeek 9 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Strafregels herinvoeren in de klas is een goed idee. Tempo in de Eter. Hier is uw half uur stellingmakerij geproduceerd door WNL. Wel WNL. 0800 1121. Ja, het is het gebruikelijke ochtendritueel van een leraar... in een gemiddeld klaslokaal ergens in het land. Jongens, goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Maar het is hier geen café, dus graag niet eten, niet drinken. Geen jas aan. En zet je petje ook even af alsjeblieft. En stop eens meteen je iPod weg. Dan is de klas nog niet eens begonnen, luisteraars. Kijk hoe in 2013 een leraar een groep tieners in bedwang probeert te houden en heb medelijden. In de hoek zetten, nablijven, gesprekken met de ouders voeren. Het lijkt allemaal niet het paardenmiddel tegen wangedrag van scholieren. Dat zijn strafregels wel. Slimme strafregels die dus direct te maken hebben met het gedrag van de overtreder. Eenvoudig, duidelijk en probaat. Ik ben voor. Voer strafregels weer in in het klaslokaal. Bel nou? 0800 1121. Ja, het geluid van alle kanten dus ook van rechts. Welkom bij Avondspits hier op Radio 1. Leraar zijn is natuurlijk een van de mooiste banen van de wereld. Maar er zijn er weinig die ook meer slopen. Uh, die baan, dat horen we veel van leraren afge uit afgebranden. zeg maar. Leraren die daar dus heel veel hebben moeten verstouwen. Hoe krijgen we nou weer orde en gezag? Terug in de klas, luisteraars. Daar gaat het over vanavond. De revival van de strafregels. Ooit bestonden ze een grijs verleden. Wat vindt u ervan om die weer in te voeren? 0800-1121, dat is het nummer van avondspits. Dan komt u bij Erik terecht. Die verbindt u door. Astrid Boon is zo'n voorstander. Een, een groot deskundige op dit gebied. Schreef ook het boek Strafregels. Zij is orthopedagoog. Zij zegt het levert meer orde op in de klas. Minder spijbelen en veel meer betere studieresultaten. En uit... Uh, een kwaliteitsonderzoek van de NRC bleek in 2009 al dat 56% van de ouders er ook voor is. Tenminste wel voor strenge regels op school. Um, zegt u het maar. Ik uh, zie uw reactie graag ook op Twitter met een hekje eens of een hekje oneens. Edwin Koning95 die zegt, helpt niet. Ik heb zelf ooit duizend keer nou ontzettend <laughs> moeten opschrijven leraar wilde bij 500 naar huis en zei het is wel goed zo. Waarop ik zei nee, we gaan door tot 1000. Dat vind ik een mooie Edwin. Uh, Ronnie Driesen zegt ben nooit zo voor straf. Maar respect is weggevallen vanaf dat ze meester en juffrouw zijn gaan tutoyeren. De eerste beller komt uit Hilversum, is Barbara van der Wijl. Barbara, goedenavond. Goedenavond. Ja, regel uh, maar. Ik wil aangeven dat het uh, strafregels prima is. Maar dan moeten eigenlijk de ouders dat ook gaan accepteren... en niet zeggen, nou, dat kan wel wat minder. Ja. Dus ik wil eigenlijk de stelling aanscherpen dat ouders wellicht ook wel eens wat meer strafregels zouden moeten gaan schrijven. Ja. en is het gedrag van de kinderen het product van de opvoeding van de ouders. Ik vind het een heel mooi punt. Uh, overigens, wat je zegt vind ik aardig. Je zegt, ouders laten schrijven. Want wat, wat Astrid Boon bijvoorbeeld bepleit... is uh, dat de ouders de strafregels moeten ondertekenen. Dus die krijgen helemaal mee... He, wat hun kind doet en ziet dus ook die lappe tekst waarmee ze thuiskomen En daar moet een handtekening onder van de ouders en dat gaat terug naar school. Ja, maar uiteindelijk hebben die ouders verantwoordelijkheid voor de opvoeding van die kinderen. En dat moet niet de docent zijn. En ik heb nu al een paar keer een discussie bij jou in het programma gehoord... Ja. dat elke keer de docenten verantwoordelijk worden voor de opvoeding van de kinderen. En dat ze moeten dus gewoon stoppen. De ouders zijn verantwoordelijk. Ja. Nou, mijn laatste stelling... Dat die zijn eigenlijk ja, in de maar... hoek geplaatst moeten worden, zoals... Maar daar zijn we het ook eens, Barbara, want mijn punt was juist laatst dat ik zei, het is, het is juist de klas die te veel als, als, als stoffer en blik eh, is geworden, de leraar van de maatschappelijke problemen. Daar ben ik denk he, zijn we het helemaal elkaar eens. Oké, okay, ik, moet, ik moet, Barbara, ik moet naar, even naar Kees Schoot eh, met groot nieuws blijkbaar over Greenpeace in Rusland. We gaan, we gaan naar Hilversum, Kees Schoot. Ja, want de opvarenden van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... worden niet langer verdacht van piraterij. Dat is zojuist door Rusland bekendgemaakt via het persbureau Interfax. Aan de lijn-correspondent David-Jan Godfra in, in Moskou. David-Jan, wat betekent dit precies? Dat betekent dat ze, uh, waarschijnlijk een, een, veel lagere straf, dat er waarschijnlijk een veel lagere straf tegen ze geëist, geëist zal worden dan voor die piraterij. En daar zat maximaal 15 jaar gevangenisstraf op. En voor, uh, dit hooliganisme, openbare geweldpleging zouden we in Nederland zetten, daar zat een lagere straf op. En dat zat er eigenlijk wel vanaf het begin een beetje in. Want Rusland wil natuurlijk helemaal niet 15 jaar lang met, uh, ruim 25 buitenlanden. Greenpeace-activisten ergens in de gevangeniscel zitten. Daar wordt ze dus voortdurend op aangesproken. Dus het was te verwachten, het is wat sneller dan ik had gedacht. Maar uh, ja, dit is goed nieuws, althans voor de activisten, want die zien in ieder geval een heel wat lagere straf boven zich hangen. Ja, denk je dat uh, de diplomatieke inspanningen van Nederland hier ook nog uh, debet aan zijn geweest? Ik weet nooit helemaal wat dit vandaan komt, maar ik, zoals ik al zei, ik had het vanaf het begin af aan eigenlijk wel verwacht om niet zozeer vanwege buitenlandse druk, maar vooral omdat Rusland zelf niet uh, uh, jaren en jaren lang met een aantal buitenlandse activisten opgeschept uh, wil zitten. Dus zou de aanklacht nog verder verlaagd kunnen worden? Nou ja, alles, in, alles is in principe mogelijk. Maar op deze, deze aanklacht kan een redelijk milde straf uh, worden geëist... van, van uh, ja, misschien een half jaar of een voorwaardelijke straf. Uh, dus dat, die, die mogelijkheden zijn wat, uh, wat groter om een, een lage straf te eisen... en dus ook op te leggen. En het zou zelfs nog wel kunnen dat er inderdaad... een volledig voor, uh, voorwaardelijke straf wordt opgelegd... zodat ze aan het eind van hun voorarrest als er eenmaal, eenmaal een rechtszaak uh, gehouden wordt... Uh, direct vrij kunnen komen. David-Jan, dat van uit Moskou over uh, de uh, afzwakking van de aanklacht... tegen de opvarenden van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Die worden niet langer verdacht van uh, piraterij... maar van openlijke geweldpleging. Tot zover. Kees Groot, dankjewel. je wel. Nou, eens een keer goed nieuws luisteraars uit Rusland. Weet ook wel een keer tijd. We gaan terug naar de strafregels. U kunt bellen, hoor. Strafregels herinvoeren in de klas is een goed idee. 0800-1121. En ik schakel met Marina van der Wal. Zij is opvoedkundige. Goedenavond, Marina. Goedenavond, Joost. Zeg, ik zeg euh, beter een, een strafregelpakket euh, dan een, een bestraffend gesprek, want het werkt veel beter, die strafregels. Ben je ook de voor, voor herinvoering ervan? Wat dat betreft denk ik dat je helemaal gelijk hebt. Je ziet bij, uh, bij pubers, die heel, zijn heel erg gericht op, uh, op beloningen. Daar, daar is hun brein ook heel erg op gericht, zeker als het gaat om leren. En dan uh, blijkt het zo dat uh, fout gedrag, een goed gesprek... is eigenlijk een beloning voor dat foute gedrag. Want ze krijgen aandacht. Uh, alle dopamine, het gelukshormoon, dat, uh, dat gaat stromen. Uh, dus ze krijgen een teletubie-effect. Ze gaan dat nog een keertje doen, terwijl op het moment dat je strafregels geeft. Dat is heel vervelend. Dat moeten wel regels zijn en dat doet mevrouw Boon doet dat heel, legt dat heel goed uit in haar ja, boek. Ja. Dat is uh, eigenlijk het principe van negatieve feedback. Dat is een, een principe waarmee je uh, zeker pubers heel snel nieuw gedrag uh, aan kunt leren. Ja. Uh, ja, ze, krijgen, ze moeten opschrijven wat er fout was. En ze moeten ook uh, vertellen dat het zo niet hoort. Ja. En het gewenste gedrag. Nou, Als je dat doet, dan heb je een hele effectieve manier... om nieuw gewenst gedrag aan ja. te leren. Kun je ze belonen, dopamine nog een keertje. Kijk, nou en dan zegt Astrid Boon, die heeft een mooi voorbeeld. Die zegt, je moet dus niet, niet duizend keer, ik ben een oelewapper... Uh, laten opzetten. Dat heeft geen zin. Maar wat je nou bijvoorbeeld moet doen als iemand zijn boeken weer is vergeten, dan zeg je nou, 25 keer hé, hey, wat jammer nou dat ik mijn boeken ben vergeten. Nou kan ik niet meedoen met de les. Volgende keer neem ik ze weer mee, dan hoef ik dit nooit meer op te schrijven. En dat 25 keer. Ja, perfect. Lijkt me, heel, lijkt me heel leerzaam en vooral in hun uh, eigen, eigen tijd. En wat, uh, wat Barbara net, uh, net zei... het is heel belangrijk dat, uh, dat ouders daarbij betrokken ja. worden. Want een deel van de opvoeding, of we dat nou willen of niet... maar dat doen we als ouders, doen we dat samen met, uh, met school... En uh, hierin uh, kun je elkaar natuurlijk uh, prachtig versterken. Ja, precies. Want de ouders moeten het ondertekenen, wat ik al zei. Ja. Geloof jij, net als zij, want ze schrijft op in Amsterdam... op het Zweling College, Al van der Rijn in het Groene Hart College, geloof ik. Daar werkt het aanzienlijk ook het spijbelen terug. Uh, ja. Dat is natuurlijk een hele mooie bijvangst. Althans, nou, misschien is het wel een hoofdvangst. Maar ja. het werkt echt ook in de praktijk, vind jij? Nou, um, ik, ik ben ervan overtuigd dat als we, uh, als we weer gewoon hele duidelijke, heldere regels en grenzen en, uh, en consequenties aan ongewenst gedrag uh, koppelen, dat, uh, dat we pubers heel respectvol behandelen en dat we ze de mogelijkheid geven om te leren. En wat je ook uh, ziet, dat uh, uh, op het moment dat je als docent of, of ook als, gewoon als opvoeder geïrriteerd raakt over... Uh, over ...ongewenst gedrag van een, van een kind... ...dan ben je er emotioneel bij betrokken. En dat voorkom je met dit soort uh, strafregels. Precies. Heel goed. Marina van der Wal, dank je wel voor de reactie. Oké, okay, tot de volgende keer. voetkundige hoorde u. Nou, die is er heel mee eens. Ook echt vanuit de theorie en de praktijk. 0800-1121. Om uw tegengeluid ook te laten horen. Voer strafregels in het klaslokaal weer in. Ik ga naar een tegenstander op de lijn. Uh, lijn 3, Ronald Heemstede uit Vlaardingen. Ja, ik ben alleen, het is van heen, Maar dat geef niet. Uh, oh, sorry. Um, hey, kijk, ik ben het heel vaak met jou eens. En ik vind jou ook een zeer modern politicus. Ik, als ik in Rotterdam had gewoond, had, ik, had je zeker mijn stem gehad. Bedankt. Maar dit ben ik toch, niet, dit ben ik toch echt niet mee eens. We gaan weer naar de jaren 50, en 60 en 70. Ja. En ik kan uit ervaring, ik kan uit ervaring uh, spreken, want ik heb het uh, helaas vaak moeten schrijven. Ja, ja. heeft niet geholpen bij jou. Ik ben <laughs> ik kreeg daardoor alleen maar minder respect voor de leraar. Oké, okay. dat ging andersom als wat, wat, wat net Marina zegt. Nou, ik ben zelf dan uh, coach van een voetbalhelftal. En uh, daar heb ik natuurlijk ook met jeugd mee te maken. Als je ze juist van die uh, irritante rotregeltjes laat schrijven of wat dan ook... Uh, dan gaan ze het zeker niet doen. Nee. Maar ik, ik heb een andere optie, laat ze gewoon uh, klusjes uh, na schooltijd... De conciërge helpen met uh, de, de, de kleedkamer schoonmaken, uh, ja. uh, al dat soort dingen meer. En ja, een conciërge is toch wel een man die een beetje respect afdwingt uh, op, op scholen. Het is meestal wel een populair iemand. Laten ze de conciërge helpen. Naar, naar vier en maar naar weet je, maar, maar, maar dat, dat kan ook. Maar Ronald. Het mooie, of, ja. Dat mooie punt van die strafregels is juist. Dat je dus precies op het ding wat ze met fout doet. Dus boeken vergeten. Of je bent gewoon aan het klooien. Je bent met papierpropjes. Dus kan elke overtreding kan je dus koppelen aan die strafregels. Daar ga je dus die strafregels over, over laten schrijven. He? Dus het wordt heel direct een straf. Voor wat je aan, aan fout doen bent. Dat, dat is zo effectief. Maar uh, denk, denk jij. Ik ben er zijn veel scholen die nu bijna de leerlingen helemaal niks meer laten opschrijven. Alles gaat via de laptop. Nee. Oké, okay, ja, dan wordt het wat slechter de lijn. Dankjewel Ronald Hemstede tegen, tegen mijn verhaal. Slimme strafregels herinvoeren. Dat is een heel goed idee. U kunt mede nog op 0800 11 21. Radio Roeptoeter -to wacht op uw belletje. Um, ik zie op Twitter Hans Meekamp Die zegt eens. Maar dan moet je wel capabele en beter betaalde leerkrachten krijgen. Mark Westerdorp, onze huisadvocaat, zegt oneens. Orde en gezag moeten terug in de klas. Maar ik vraag me af of strafregels daarbij helpen. Ongewenst gedrag. Moet wel gecorrigeerd worden. Jan Jacobs zegt mij, het lijkt me ouderwets. Wel mobiele telefoons bijvoorbeeld inleveren. Ja, het lijkt, wat is er ouderwets aan het vragen dat iemand gewoon zijn petje afzet. Zijn jas gewoon ophangt. Netjes u zegt inderdaad tegen de, tegen de juf. Dat is toch allemaal niet zo ouderwets. Dat zou gewoon weer terug moeten komen. Ik ben er groot voorstander van. Ik praat met René Kneiber. Hij is docent VMBO in Nieuwegein. En auteur van het mooie boek Orde in het VMBO. Goedenavond René. Hey, goeie goedenavond. René Knijper. je bent ook nog een trainer in schoolklassenmanagement... zeg ik er volledigheidshalve bij. Um, ja, dat klopt. Nou, strafregels invoeren, goed idee. Uh, nou ja, in zoverre als dat nog niet al ingeburgerd is... is het dan een goed idee om dat te doen, dat klopt. Ja. Gewoon voor. Ja, ik ben voor, inderdaad. Ja, maar ik denk niet dat je er al je problemen mee gaat oplossen. Hè. Dus als we echt alle gezagproblemen die we hebben eh, willen oplossen in de klas, dan is strafregels niet de manier om het te doen. Maar het is wel een manier waarbij je een aantal problemen die je kan hebben kan oplossen. Wat zijn de belangrijkste problemen? Wat orde. Nou, laten we het bij het VMBO houden, daar ben je bekend mee. Wat zijn ja. de grootste ordeproblemen in het VMBO op dit moment? Nou, de grootste problemen waar je mee te maken hebt op het vmbo, dat is eigenlijk heel simpel, uh, is dat, uh, dat heel veel gedragsproblemen eigenlijk leerproblemen zijn. Uh, dus als die kinderen de stof niet begrijpen of ze vinden de stof te makkelijk, nou, dan gaan ze irritant doen. En dan kan je natuurlijk als docent wel zeggen, uh, nou als je niet goed gedraagt dan moet je strafregels schrijven, maar dan los je het echte probleem niet mee op. Namelijk hmm. dat een kind niet wordt uitgedaagd op zijn eigen niveau. Oké, okay, en is dan, dan neem ik aan vaker dat ze het te moeilijk vinden... Of, of... Nee, nou ja, dat, dat, dat verschilt wel eens. Ja, je hebt heel veel deels begaafde leerlingen op het vmbo. Hè, dus die zijn bijvoorbeeld wel heel goed in wiskunde, maar niet zo heel goed in Nederlands, bijvoorbeeld. En die zitten dan bij Nederlands boven hun niveau te werken en bij wiskunde onder hun niveau. Dus ja, het is een beetje. Je moet echt op zoek naar maatwerk. Hè. Als je ze ja. echt kan uitdagen op het niveau, het punt waar ze zitten. Dan heb je heel veel gedragsproblemen, heb je sowieso al niet. Nee, nou, nou dat is misschien een goede preventieve maatregel, meer maatwerk. Andersom denk ik, als je het probleem ziet in een klas, gewoon irritant gedrag, dat wordt ook gekopieerd. Natuurlijk razendsnel door de stoere gastjes in zo'n zo groep. Uh, dan werkt het natuurlijk direct als lik op stuk wel heel goed om iemand eruit te pikken in zijn eigen tijd. Hè, dus na school of in de pauze. Dat, zie, dat werkt ook een schaamte in de hand lijkt mij. Dat anderen denken, ja. nou dat wil ik echt niet. Dat ik duizend keer moet gaan, uh, gaan opschrijven dat nee. ik uh, iets, iets vergeten ben. Of iets ver verkeerd doe. Nee, doen. maar ook ja, maar ook daar moet je je afvragen. Hè? Die, de, dat irritante gasje. Waarom uh, gedraagt zich nou zo irritant? Eh, dat kan natuurlijk ook zijn dat hij gewoon niet begrijpt wat de bedoeling is. Hè? Heel vaak ah, is het leerlingen gewoon onduidelijk hoe ze zich moeten gedragen. Ja, soms wel. Omdat je gewoon niet duidelijk genoeg bent geweest. Ja, oké. Okay. Eh, dus dan moet je natuurlijk moet je een keer waarschuwen. Of je zegt, joh, de, ik, wil dit nog niet, ik wil dit niet zien. Maar, ja, maar als het dan nog een keer gebeurt, dan moet je inderdaad wel iets hebben. Kijk, en dan zijn strafregels... Eh, stel dat iemand nog een keer door je heen praat na een waarschuwing. Ja, dan ja. zijn strafregels eigenlijk de, de, de beste de manier om dat probleem op te lossen. Precies, want ze missen ook geen lesstof... Hè, om bij punt te blijven. Ze hoeven niet de klas uit. Zo ze van, ga je maar melden. Dat vinden ze vaak een stoer. Het Teletubby effect werd ja. het door Marina genoemd. Klopt. Ja, nee hoor, eruit sturen, dat is sowieso. Kijk, eruit sturen gebeurt heel veel. En ja. wat dat betreft is het een beetje zoals drugs gebruiken. Je moet er steeds meer van gebruiken voor hetzelfde resultaat. Ja. En het werkt eigenlijk niet. Het lijkt even alsof je leven beter wordt, maar dat is niet zo. Uh, eruit sturen is echt de meest zinloze straf die we hebben, volgens mij. Dus uh, nee, je Precies. doet het zelf, dat, dat is absoluut een voordeel. En het, je kan het direct op het gedrag laten volgen. Dus iemand praat door je heen en hij krijgt straf. In ja. plaats van dat je zegt: je praat nu door me heen en ja. nou ja. Ja. Uh, aan het einde van de dag moet je terugkomen. Ja, dat werkt Nee, precies. Je lik op precies het punt. Lik op stuk, snel, recht zou je zeggen. Dat werkt ja. in de klas. Nou, dat punt van de ouders, ouders, ouders... wordt ook door vele bellers ja. uh, genoemd. Dat ja. helpt ook, hè? Dat die, die gewoon bovenop zitten bij die strafregels... dat ze, dat ze feitelijk hun handtekening eronder moeten zetten. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, ouders zijn altijd een ingewikkeld punt natuurlijk. Hè? Want uh, je kan het natuurlijk mee naar huis geven met een handtekening eronder. Maar dan kan je net zo goed krijgen dat ouders zeggen, uh, uh, met name als ze hoog opgeleid zijn, dan willen ze daar vaak wel eens over gaan zeuren. Uh, die, uh, die zeggen, uh, ja mijn prinsje of prinsesje die, ja. die hoeft geen strafregels te maken. Uh, dat komt uh, uh, helaas op het HVWO ja. vaker voor dan op het VMBO. Uh, ja, ik vind dat, dat is heel problematisch. Maar ook daar, je moet gewoon van tevoren dan als school duidelijk maken. Van, ja, dit is hoe wij werken als school. En als een leerling door ons heen praat, Precies. of we vergeet zijn spullen. Dan is dit de consequentie. Ja. Ja, en, dat, en dan is het gewoon buigen of barsten. Ja. Tot slot, René, wat is de grootste fout die jouw collega's jij geeft trainingen. Wat is de grootste fout die je collega's maken, docenten? De grootste fout die je maakt <laughs> ja. nee, dat is on, dat is onduidelijk zijn he, ja. dus uh, dat, dat is dat is gewoon kijk die vaak zeggen ze de eerste les wel hoe ze het willen hebben he, van nou, als ik iets vertel dan moet je recht zitten moet je naar nou me kijken uh, he, dan moet je je pen neerleggen maar dat zeggen ze alleen de eerste les en dat soort dingen moet je eigenlijk gewoon herhalen dat dingen een automatisme zijn geworden... Ja, daar voorkom je heel veel problemen mee. Dus okay. dat vind ik wel de grootste fout. Mooi gezegd, dank je René Kneiber, docent VBO in Nieuwegein. Dank je wel voor je reactie in avondspits op mijn stelling. Slimme strafregels herinvoeren in de klas... dat is een heel goed en effectief idee. U kunt er nog bij zijn als u snel bent op een 081121. Ik ga naar meneer Van der Last uit Berg op Zoon. Berg op Zoon, goedenavond. Ja, goedenavond, meneer Bans. Oh. Ik moet luisteren, toen ik mijn eerste kleinzoon naar de school dacht hadden we geleerd, zeg netjes meneer. Mm. En wat zegt dat Jocht hoor, zeg maar Jan. Ja. Dus het ligt aan de hele generatie onderwijzers die zijn gekomen, die hebben dat heft dus zelf uit handen gegeven. En, ze, en ze, ze dachten daar joviaal mee te zijn, maar daar hebben ze de boel helemaal mee verpest. Ja, te veel. Je Want als je een kind, kind opvoedt en zegt, als je de kennis maakt, een meneer, hè, mm. of je vrouw. Mm. Dat ze zeggen toch niet, zeg maar Jan, Piet of de Klaas. Precies. Nee, Piep, dus ze hebben de onvoorsoenen zelf ingebracht. En ja. dat kunnen ze pas met de nieuwe generatie. Want ze hebben, ze hebben veel, dat was na die rommel, maar met die, die nieuwe leerlingen ja. le le le ja, ja, ja. allemaal, nee. die dachten joviaal te zijn. Precies. En ze hebben de boel finaal verpest. Het is de amicaal. Nou, mijn vrouw, mijn, mijn dochter en ik stonden elkaar aan te kijken of nee. ze vuurzagen branden. Meneer Van der Las, bent u voor mijn, voor mijn... Netjes meneer of voor vrouw. Ja, nee, dat punt maakt u He? duidelijk. Meneer Nee, van zeg Last, maar Jan, zeg, zeg maar Jan. Meneer Van der Las, ja, ik wou zeggen... bent u? Dat is toch geen stijl? Nee. Dat, dat, dat, dat je ochtend zegt, nou dan zeg ik voor Jan Piet Klaas. Jan Piet En dan zegt, niet, niet netjes meneer. Meneer Van der dus Laast, dat is duidelijk. Je dank je dank je u. u, dank u zeer. Volgens mij hebben we het wel begrepen. Jacob Grit uit Delft ja, en nou, we hebben. een Goedenavond, we hebben het uh, denk ik over het voortgezet onderwijs, hè? Nou, ja, ik denk dat. Ook uh, nou ook? Dat, ja, uh, ja uh, niet, niet zozeer over uh, basisscholen. Waarom Toch? niet? Ik heb, nou, ik hoor je steeds leraren noemen, niet onderwijs. Nou, juf, juf, nee, en we hebben het ook over Juf en Meester. Maar goed, we hadden het net over CBO. Laten we daar ja, maar, nou, zeggen ik ze, denk, ik denk, ik denk, Ja, ik denk dat uh, op de lagere school kun je nog met strafregels komen op, op voortgezet onderwijs. Als het om relatief kleine vergrijpen gaat, ook. Maar ik denk als het uh, misbaksels zijn, die bloed onder nagels vandaan halen, dan moet je gewoon uh, heel duidelijk de handhaven, uh, regels handhaven. Ja. Uh, dat wil niet zeggen met de botte bij hangen, maar uh, geen capuchon zal op jassen uit, neusjes uit, Precies. gewoon normaal gaan zitten. Ja. En niet uh, leer, leerlingen door een hele juridische, nee. educatief, psychologische molen heen halen. Nee, maar Jacob. Niet, niet de kap. Nee, sorry. Kap, als een kat om de hete brei heen uh, draaien. Uh -huh. Maar gewoon, ja, uh, maatregelen nemen. Dat eens, maar Want anders alleen. Anders moeten de goede onderscheiden. Onder, goede onder de slechte leider. de leraren. Trouwens. Maar Jacob, het punt is met die strafregels. Ja. Je hebt op een gegeven moment heel snel de gaten. wie echt probleemgevallen zijn. Ala la wat René Knijper vertelde. De, de leer, of de gedragsverstoorde leerlingen, zeg maar. of met leerproblemen. Want die zitten op een gegeven moment, die willen dat niet. Terwijl een, een, zeg maar, een echt vervelende leerling... die zal het afleren door die strafregels. Heb je een problematische ja. leerling... dan kom je die ook sneller tegen. Ik mag het hopen, want, ja. uh, ik, mag het hopen, want ik, ik kan me voorstellen dat in deze tijd... Hè, waarin de, de tijd van vrijheid blijft. Ja, de ellende is inderdaad begonnen met onder meer dat, dat je en jij Tutuieren. zeggen. ja. Uh, dat dat, uh, dat uh, de strafregels dat hij gewoon dat niet doet en zegt... dat hij denkt van nou, uh, bekijk het maar. Dat hij in gedachten of misschien in het echt uh, zijn middelvinger omhoog steekt... of dat hij nog nou boze ja, wie, ouders... Wie weet, hij krijgt. moet het wel doen. Hij moet het wel doen. Jacob! Dank je wel uit Delft. Want ik wou even Saïda uit Rotterdam aan het woord laten. Saïda. Goedenavond, Joost. Ja. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Leren ze ook weer eens een beetje schrijven? Want nou doen ze alles met de computer. Ja, gewoon met de hand bedoel je. Gewoon eens een pen ja. zoeken. Ja, ja. Wie doet, wie doet en, dat uh, nog onder de 30? Ja. Dus. Uh leren ze weer een beetje dat je schrijft. En uh, wat ik nou zeg, er is zoveel geweldige apparatuur. Die man had het net over prinsjes en prinsesjes. bijvoorbeeld als, ja, ik heb geen kinderen. Maar als jou als mijn kind vervelend zou doen, nou, laten laat ze mij maar bellen. Kan ik gelijk meekijken. Ja, het punt is daar dat veel ouders dan een verhaal komen halen. Van inderdaad, jij komt niet aan mijn nee, prinsesje. Hun, ja. Nee, maar hoe hun kind in de klas doet, dat kan toch via een computer? Oh, zo. Oh, sorry. Jij ja, ja, gewoon een webcam. Een iPad en dan hup. <laughs> ja, niet zo gek. Zo weet niet veel. Een webcam voor probleemkinderen bedoel je in de klas? Nou, ja, als, als jouw kind vervelend doet, gaan we even papa of mama bellen. En dan kunnen ze gelijk meekijken hoe jouw kind de, de, de boel verschrikt. Een goede stelling, hoor. Een goede stelling, die Lijkt zou ik ook wel, wel willen ondertekenen. Maar ja, dan zitten we weer met privacy en dat gedonder. Ja, maar je laat toch alleen dat ene kind zien ja. aan die ouders? Precies. Dus, ja, en alleen aan die ouders bedoel je? Ja. Oké, okay, ja, Seda, Hij is genoteerd. Ja. Webcam. Dankjewel okay. voor je reactie. Hoi, hoi. Edwin uit Apeldoorn. Hey Joost, goedenavond. Hallo. Ja, nou ik, ik denk die strafregels is best een leuk idee... maar ik denk dat het gewoon begint met in de volledige breedte van een school de cultuur aan te passen. Ja. Ik heb, uh, ik heb een, een kort eindje op een ROC, groot ROC ingevallen... en ik heb me van het begin af aan verbaasd uh, het niet komen opdagen van leerlingen. Het open leercentra waar de leerling centraal staat als een jong mm. mens die zich moet ontwikkelen... dus zelfs een verantwoording moet hebben. Computers ja. die dus niks geblokkeerd hebben, MSN, ICQ'en. Uh, YouTube kijken. Gaat ja, om de mentaliteit de van de school bedoel je Edwin? Want ik, ik zit even in de laatste minuut. Exact. You, zelfs zelfs YouPorn kijken. Uh, toetsenborden ja, ja, ja, die ja. waar flessen cola in verdwijnen. Gewoon duidelijkheid, regels. De leerling vindt het ook het fijnste merkje. Ja. Die wil die duidelijkheid. Okay. En, uh, als ik die moet je stoppen. Wordt, dan gaat Edwin. Dus beter. Geen da punt. Dak, dankjewel. Okay. Merci Edwin uit Apeldoorn. Dat was het. Dames en heren. Kijk op de Twitter. Want er zijn nog leuke, leuke tweets te lezen over deze stelling. Wat de strafregels betreft. Straks op deze zender kunststof wil ik u zeggen. Met daarin muziekjournalist Gert van Veen is een van de hoofdredacteuren van Merry Go Wild, het boek over 25 jaar dance in Nederland. Morgen ochtend WNL, weer vanaf 7 uur op tv met Vandaag de Dag. En Radio Roeptoet, is natuurlijk morgenavond weer om half 7 op deze kwaliteitszender. Tot dan. Nederland moet meedoen aan de militaire missie in Mali, eens of eens. Om een militaire ingrijpen ben ik het niet mee eens. Maar voor wederopbouw ben ik het mee eens. In verband met de bezuinigingen hier in Nederland vind ik het onverstandig om dat geld daaraan te besteden. Als je niet gaat... Dan is de puinhoop uh, wellicht nog veel groter. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Het is niet fair om te zeggen, je moet er helemaal niet aan meedoen, want het mislukt altijd. En uw mening die telt. Zijn er geen andere landen dan Nederland? Het is een wespennest. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.